Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge voelt zich niet relaxed over festivals. Tegen Nieuwsuur zegt hij dat het vaccineren tegen de klok is. Om te zorgen dat mensen veilig bij elkaar kunnen zijn op een festivals. En die superbesmettelijke Delta variant, daar maakt hij zich zorgen om. Het zou best eens kunnen zijn dat hierdoor de besmettingsgraad weer iets gaat oplopen. En als hij te zeer oploopt dan zijn festivals helemaal niet zo veilig te organiseren. Dus ik, ik kan daar niet ja, een beetje relaxed over gaan zitten zijn... als dat eigenlijk betekent uh, dat het daardoor gewoon niet meer veilig mogelijk is om een festival te organiseren. Ook festivals zelf hebben nog veel vraag hoe ze hun evenementen veilig door kunnen laten gaan... en wat er precies van hun verwacht wordt. 36.000 17-jarigen maakten vandaag al een afspraak voor een coronavaccinatie. Sinds vanmorgen kan ook iedereen die in 2004 geboren is een afspraak maken. En twee op de drie ouders met kinderen tussen de 12 en 17 willen dat hun kind zich laat vaccineren. En de kinderen zelf willen dat ook, onderzocht het RTL Nieuws. De belangrijkste reden is niet het gevaar van het coronavirus, maar om van de maatregelen af te zijn. Geen gedoe meer met quarantaines en testen, maar gewoon weer leven, zeggen de ouders. En Spanje is de eerste halve finalist van het EK. Het ging niet makkelijk. Na 90 minuten stond het 1-1 en Zwitserland kreeg een kwartier voor het einde ook nog eens een rode kaart. In de verlenging werd niet gescoord en dus werden er penalties. Simon op de doellijn beweegt wat heen en weer en je voelt het gewoon aankomen. Je ziet het een beetje aan zijn lichaamstaal. De twijfel bij Farkas en dan huizenhoog hoog over het doel. Lang leek het erop dat de Zwitser's misschien wel een voordeel zouden hebben als het zou aankomen op penalties, maar de Zwitser's hebben dat voordeel dus helemaal niet. Het is aan Spanje en nu Mikel Oyarzabal, geboren in Aipar. speler van Real Sociedad tegenover Jan Sommer. Hij moet hem hebben, anders is het voorbij. Oyarzabal scoort! En dus gaat Spanje. Nou, Wembley zit Spanje bij de halve finale. En rond deze tijd begint ook de tweede kwartfinale. De Belgen spelen dan tegen Italië. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen zonnig. In de loop van de middag en avond kans op regen en onweer. Temperatuur tussen de 22 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. Let nu see it. Check, check. voetbalsupporters die aan het pluizen zijn, nee onze enige echte DJ Dion hier, hij is weer in de house twee uur lang, see it sessions op jouw CFM's antwoord mijn naam is DJ JG. en ook ik draai vanavond lekker een paar plaatjes mee het lijkt wel december hier met het rijmen ja, yes. onze grootste dansvloer, hij is wagenwijd geopend en dat allemaal zonder testen of wat dan ook. Wees we welkom en wagen een dansje met nu een DJ Johan Sydney in de mix. Yeah, yeah. Good feeling. Get yeah, a good Op dit moment België-Italië. staan de Italianen voor met 1-0. En ja, datzelfde geldt DJ Dion City. Hij staat flink gast te geven. Tot aan 10 uur in de mix. MUZIEK Away from small all oh, you know me already All oh, you know me already you know what you signed up for and i'm far away from you it's only you i'm missing it's only you i'm missing maybe is it too much too so much ask Na het nieuws, weer verkeer van 10 uur. Nog een uur lang zie je het Sessions. Op jouw CVM Stadvoort. Ik hoop dat je ook een dansje zometeen bij de set van DJJK gaat doen. In ieder geval is de stand 1-2 in een nadeel van België. Zometeen de tweede helft. En ook de tweede set van See It Sessions. Ik zie je na aan de andere kant.